Freddy van met het NOS-journaal. Turkije is kwaad omdat aanhangers van de PKK... afgelopen week in Brussel een tent hebben mogen plaatsen. Die was neergezet bij het gebouw... waar de top tussen de EU en Turkije heeft plaatsgevonden. Turkije heeft de Belgische ambassadeur bij zich geroepen om te klagen. Dat hebben diplomatieke bronnen aan het persbureau Reuters gezegd. En de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... heeft er ook nog over gebeld met zijn Belgische ambtgenoot. Hij heeft geëist dat de tent van de Koerden wordt weggehaald. De Koerdische afscheidingsbeweging wordt beschouwd als een terroristische organisatie. In Indonesië is een helikopter van het leger neergestort. Twaalf van de dertien militairen aan boord zijn omgekomen. De groep was op een missie om de meest gezochte terrorist van het land op te pakken. Het is de leider van een groep die banden heeft met IS. Het toestel is na de crash volledig uitgebrand. Het is onduidelijk wat de oorzaak is. Bij een botsing tussen een bus en een auto in de Spaanse stad Tarragona zijn dertien buitenlandse studenten omgekomen. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie vier ernstig. Een Nederlander die aan boord was is ongedeerd gebleven. Volgens zijn vader heeft hij gezegd dat hij de enige Nederlander aan boord was. De krant El Mundo schrijft dat de bestuurder van de bus de macht over het stuur verloor en op de andere weghelft terecht kwam. Vervolgens botsten de auto en de bus frontaal op elkaar. Ajax heeft PSV in Eindhoven met 2-0 verslagen. Daarmee neemt de club uit Amsterdam de koppositie in de eredivisie over van PSV. Al na één minuut stond het 1-0 voor Ajax. Het verschil tussen de koplopers is nu twee punten. Er moeten nog zes wedstrijden worden gespeeld. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht is het droog, bij een graad of vier. Morgen zijn er opnieuw veel wolken en dan trekt er een storing met wat lichte regen over het land. Later schijnt in het noordwesten mogelijk nog even de zon. Het wordt morgen acht of negen graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM klassiek. Barbara Streisand. Barbara Streisand.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 6.9 ZFN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 Feel that way I could be the one to set you free feel If he was in God's bone Used to be so easy Can't you see Finding out more we're finding more ways if you need it all we'll try to operate. Mm -hmm. Show me the light, come to the other road. Dit liefde don't pass. Chances never built to last. I better run and chase. Finding out.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 Good girl.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 de prachtigste verhaal toch wat is er lief gisteren had ik ik mis je Vandaag Vandaag ik had prachtig kattenbel wat er is zoveel